3 uur. Het NOS-journaal. Onno Duivené de Wit. De PvdA blijft tegen het kabinetsplan... voor een politietrainingsmissie in Afghanistan. PvdA-kamerlid Timmermans is niet onder de indruk... van de toezegging van het kabinet... dat de Afghaanse politie geen militaire taken mag uitvoeren... en dat daarover een toezegging wordt bedongen van de Afghanen. Dan moet u hier niet een Haagse papieren... cosmetische werkelijkheid schetsen... alsof wij vanuit Den Haag zouden kunnen opleggen dat iedereen die door Nederland wordt opgeleid... niet in die situatie terecht zou kunnen komen. Het Kamerdebat over de missie naar Afghanistan is net verder gegaan. Gisteravond laat werd het geschorst in afwachting van een brief van het kabinet. Die kwam vanochtend. Er staat onder meer in dat de opleiding van agenten zeker 18 weken gaat duren... in plaats van de eerder aangekondigde zes.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 De inspectie vond geen aanwijzingen voor structurele druk op de docenten. Wel zijn er zogenoemde rendementsafspraken gemaakt met docenten... waardoor de kwaliteit van het onderwijs niet gewaarborgd was. Terstra noemt het vervangen van de directie noodzakelijk... voor het verbeteren van de opleiding. Voor de april, wat betreft deze opleiding, is dit de laatste, laatste stap die we moeten maken. Dat is niet de laatste, uh, als een soort laatste hindernis... maar het is wel een hele belangrijke stap. We moeten weer vertrouwen uitstralen naar ouders...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 Volgens Clean Air is de site bedoeld voor horecabezoekers. Wij uh, checken eerst alle reacties en daarna plaatsen we die reacties op onze website. zodat voor iedereen te zien is waar in Nederland je uh, niet terecht moet. Als je gezond wil uh, kunnen werken in de horeca of gezond wil kunnen eten, zeker een biertje wil drinken. Clean Air zegt dat het rookverbod nauwelijks meer wordt gehandhaafd. Steeds meer eigenaren van kroegen en eetgelegenheden vinden het goed dat de klanten weer roken. Sinds de zomer van 2008 mag er in geen enkele horecagelegenheid meer worden gerookt. Maar eind vorig jaar werd dat verbod door minister Schippers versoepeld. In kleine cafés, zonder personeel, mochten de asbakken weer op tafel. Maar uit de lijst van Clean Air blijkt dat er nu ook weer in veel grotere horecagelegenheden wordt gerookt. Dan het weer vanuit het noorden geleidelijk aan zonnige perioden en maxima op of iets boven het vriespunt. Vannacht 3 tot 6 graden vorst, morgen zonnig en maximaal rond 0 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat tussen Maarsen en knooppunt Ouderijn 5 kilometer. En bij Rotterdam loopt het vast op de A16 richting Breda. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en het knooppunt Ridderkerk staat 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. En volgens Rijkswaterstaat zijn ze daar nog wel minstens een uur bezig voordat de weg weer vrij is. Verkeer vanuit Rotterdam naar Breda kan het beste omrijden via de Benelux-tunnel... via de westkant en de zuidkant van Rotterdam. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Hilversum en Utrecht-Noord staat 3 kilometer. Bent u geïnteresseerd in het verbeteren, anders gebruiken of inrichten van uw omgeving? Of wilt u misschien de stad beter bereikbaar maken?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 Bij dit is de dag. We zijn bij u tot half vier met dit half uur een portret van zakenman Bert van Delen. De man die de eerste genderkliniek in Nederland begon. En die intussen bij voorkeur voor een jongetje of juist een meisje een Doe-Zelf-kit kan leveren. En Straks gaat Sander de Kramer in onze dagelijkse opinierubriek... een appeltje schillen. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben, zo? Nou, ik verbaasde me vooral over uh, deze week over de. Op YouTube heb je van die reclames. Uh, heb je een negatieve registratie bij het BKR in Tiel. Dus je hebt schulden. Uh -huh. Dat is voor ons geen probleem. Bij ons kun je makkelijk geld lenen. En er zijn heel veel van dat soort bedrijven. Die parasiteren eigenlijk op, uh, op, op mensen die al schulden hebben. En duwen ze nog verder de schulden in. Door ze hun leningen aan te smeren. En uh, ik, heb, uh, ja, ik zou met iemand gaan praten. Maar die heeft zich op het teruggetrokken. Misschien had hij het gesprek die had de vorige, vorige keer. Die hebben we teruggeluisterd. Dus nu uh, nee, ben ik al aan de, de kant gekoppeld. Nee. Nee. Maar we hebben toch nog iemand bereid gevonden. Om, uh, om daar eens even met jou over te gaan praten. Dat straks. Maar eerst gaan we naar een portret van zakenman Bert van Delen. Ja, want Bert van Delen van de Gendlerkliniek is weer in het nieuws wie zwanger wil worden en bij voorkeur een jongetje of juist een meisje wil hebben, die kan bij hem terecht voor een doe-het-zelf-kit. Maar dit is in de jaren 90, toen zijn kliniek voor geslachtskeuze werd gesloten door minister Borst van Volksgezondheid, is ook dit initiatief omstreden. Wie is Bert van Delen en wat drijft hem? De traditionele zorginstellingen laten veel dingen liggen. En je kunt natuurlijk in de private sector, ja, heb je gewoon meer mogelijkheden om nieuwe dingen te doen. Want je werkt natuurlijk toch heel veel met het, uh, het geld van particulieren. Die hebben nou eenmaal uh, een uh, wat bredere basis om behandelingen te doen dan mensen die afhankelijk zijn bijvoorbeeld van een ziekenfonds. Hij is al meer dan 15 jaar in het nieuws met iedere keer weer een nieuw en opvallend medisch bedrijf dat alle aandacht trekt. Zakenman Bert van Delen deed in 1995 voor het eerst van zich spreken met zijn Genderkliniek in Utrecht. Hij beweerde echtparen te kunnen helpen als die een specifieke kinderwens hadden voor een jongetje of een meisje. Ja, bij toeval. Ik werkte op een advocatenkantoor als bedrijfsadviseur, want ik ben bedrijfskundige. En ik kreeg op een dag een cliënt binnen en die vroeg mij of ik hem helpen kon met een leuk project. Toen heb ik gezegd, nou, ik weet nog wel wat. In Engeland heb je een kliniek waar je het geslacht kunt bepalen... voorafgaand aan de conceptie. Ik zeg, kan jij niet garanderen als we dat hier gaan doen? Dan heb je al aandacht op je gevestigd. Al dus van Delen in 1999. Aandacht was niet iets waar Van Delen voor terugschrok. Ja, ik vond het wel leuk om inderdaad aan die discussie mee te doen. En daarom heb ik toen gezegd, laat mij maar de PR doen. Maar Van Delens genderkliniek lokte zoveel kritiek uit... dat het wettelijk verboden werd... In 1996 moest de kliniek zijn deuren sluiten... op last van de toenmalige minister van Volksgezondheid, Els Borst. Ik vind dat je dit soort medische technieken niet moet gebruiken... voor niet-medische doelen. En ik vind dat wij ook niet zelf moeten willen regelen... of we een jongetje of een meisje zullen krijgen. Met de opening en de gedwongen sluiting van de genderkliniek in Utrecht... maakte Nederland in de jaren 90 voor het eerst kennis met Bert van Delen. Wie is deze persoon en wat drijft hem? Wij spraken een zakelijke relatie van Bert van Delen. Vanwege commerciële afwegingen wilde hij niet voor de microfoon komen. Maar toen we vroegen wat voor man Bert van Delen nou eigenlijk is... zei hij het volgende. Het is een bevlogen ondernemer. Zijn ogen gaan glimmen als hij de medische sector weer eens wat kan opschudden. Hij heeft een enorme gedrevenheid omdat hij ideeën heeft... maar ook heel goed weet hoe hij die kan omzetten in geld verdienen. In de persoonlijke omgang is hij en maar hij weet donders goed wat hij zegt. Verkopen gaat hem goed af want hij maakt makkelijk contact. Dat het zakelijke instinct van Van Delen hem niet snel in de steek laat... bleek in 1999, toen hij terugblikte in ons programma... Over de resultaten van zijn gesloten genderkliniek. Het is een groot succes geweest. Wij hebben natuurlijk toch ook de balansen netjes kunnen afwerken. Het is een gezond uh, en succesvol uh, activiteit geweest. Heeft u eraan verdiend uh, als vraag hoor? Nou, dat, dat weet ik niet meer. Dat is alweer een tijdje geleden. <laughs> u hoeft geen met te hebben, laat nee. ik het zo zeggen. Daarmee was niet gezegd dat alle echtparen die hij behandeld had. de baby van hun dromen hadden gekregen. In een aantal gevallen uh, is het goed uitgekomen. Maar dat is natuurlijk ook in een aantal gevallen niet goed afgelopen. Maar in het businessmodel van Van Delen was dat destijds geen reden voor lagere tarieven of een niet goed geld terugregeling. Mensen komen en worden goed geïnformeerd dat je het niet kunt garanderen. En als dan blijkt dat, uh, dat het toch niet het juiste geslacht is... Dus dan zijn ze weghalen. natuurlijk wel bij ons geweest. Ze dus zijn geïnsemineerd. Ook in de jaren na de sluiting van de genderkliniek... haalde Van Delen regelmatig de krantenkoppen met nieuwe medische ondernemingen. Zo startte hij eind jaren negentig een anti-aging kliniek die mensen zou helpen met het bestrijden van ouderdomsverschijnselen. En hij richtte een private bloedbank op. Vorig jaar was het opnieuw raak en leidde hij een cameraploeg rond... in zijn nieuwe consultatiekliniek in Utrecht. We zijn hier op de locatie waar we starten met onze voorlichtingsgesprekken... over geslachtskeuzebepaling. In deze ruimte geven we de voorlichting... omdat er steeds meer belangstelling is van mensen... om een persoonlijk gesprek vooraf te hebben. Ik ga ze wijzen op de verschillende mogelijkheden die in het buitenland bestaan om geslachtskeuze te kunnen doen. Een kliniek die paren met een jongetjes- of meisjeswens verwijst naar buitenlandse instellingen die doen wat in Nederland verboden is. Helpen bij het tot stand komen van een baby in het gewenste geslacht. Een onderneming die opnieuw maatschappelijk debat opriep. Maar Van Delen wilde meer. Nou, het eigenlijke doel is natuurlijk weer de complete behandeling aanbieden. Maar dat is verboden. Nu nog. Dus daar houden we ons ook aan. We houden ons aan de wet. Dat weten ze op het ministerie ook. Maar we gaan wel kijken wat de grenzen zijn... en daar gaan we de komende tijd hard aan werken. En deze week kwam een nieuwe stap. Dit is hem. De mobiele spermakit. Het ei van Columbus eigenlijk... als het gaat om mensen die thuis gewoon geslachtskeuze willen. Heel eenvoudig. Je hoeft niet meer naar een kliniek. Je kunt gewoon thuis het potje vullen... En het naar ons lab in Engeland sturen. Voor 1200 euro een spermakit in huis halen. en die opsturen naar Engeland. Daar worden volgens Van Delen de mannelijke zaadcellen gescheiden van de vrouwelijke. Een omstreden methode die Van Delen al gebruikte. bij zijn eerste genderkliniek in 1995. De methode die bestaat al sinds 1974. En ik zeg erbij: als die methode zo slecht zou zijn. dan zou die al lang niet meer bestaan. Want vooral in de Verenigde Staten heb je een heleboel klinieken die dit aanbieden. Wetenschappers kritiseren de werking van de zaadscheidingsmethode. De Nijmeegse hoogleraar voor Jan Kramer... in 2010 bij 1Vandaag. Met deze methode gebeurt het op gewicht. Uiterst onbetrouwbaar, want het verschil in gewicht is zo ongelooflijk klein... dat dat, dat, dat uh, nauwelijks meetbaar is. En uh, dat het ook met die methode van uh, Ericsson, met die albumine methode... dat dat geen goed gescheiden uh, delen bevat... van zaadcellen met alleen maar een X of zaadcellen met alleen maar een Y. Jop Gerards hoogleraar Genetica en Celbiologie aan de Universiteit Maastricht... probeerde al in de jaren negentig van delen te laten meewerken... aan een onderzoek naar de werking van deze methode. Zonder resultaat. En toen hebben we dus, toen de kliniek in Utrecht geopend werd... ...geprobeerd om een, een onderzoeksopzet te maken. Er is dus aanvankelijk ook gezegd, nou daar gaan we aan meewerken. We hebben dus alles gedaan wat nodig was om, om dat uh, mogelijk te maken. Dus uh, toestemmingsverklaringen, et cetera, et cetera. Maar we hebben nooit één monster gekregen. En uh, ja, de verklaring was dat de mensen er niet aan mee wilden werken. Maar ik, ik heb uh, daar zo mijn twijfels over. En ik kan me dus voorstellen, als je dus geld moet betalen om naar een kliniek te gaan... ...die iets belooft en er wordt dan een onafhankelijk onderzoek... Uh, Gedaan om te onderzoeken of ook inderdaad die belofte waargemaakt wordt, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat veel mensen toch zouden zeggen: Ja, daar wil ik graag aan meewerken, ik wil dat wel eens zien. Maar we hebben nooit één monster gekregen. Ja, en ja, dan, dan kun je wel denken dat er toch iets te verbergen is. Maar er is meer. Bert van Delen claimt dat het legaal is dat spermakids worden opgestuurd naar Engeland om daar gescheiden te worden in mannelijke en vrouwelijke cellen. En om niet de wet te overtreden is natuurlijk dan toch de oplossing... in dit geval uh, dat werk in Engeland te laten doen. En vervolgens kun je dat dan weer terugsturen naar Nederland. Dat is volkomen legaal, zodat de mensen dat zelf kunnen insemineren. Ethicus Gert van Dijk van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... vraagt zich af waarop Van Delens claim van legaliteit gebaseerd is. In Engeland is de techniek van spermescheiding verboden. Dus ik vroeg af hoe zit dat nou? Bovendien heb ik mijn verbazing erover uitgesproken... Uh, dat als je sperma opstuurt met van die cool elementen erbij... dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het de reis per post zal overleven. Want het moet naar Engeland toe en het moet weer terug. En daarop reageerde hij nogal uh, verbaasd... want hij wist kennelijk niet uh, dat het in Engeland uh, verboden was. En hij kon mij ook niet aangeven uh, waarom hij dacht... dat de sperma uh, de reis zou overleven. Dus en daarop reageerde hij heel verbaasd. Oh, dat, dat wist ik niet. Uh, in dat geval moet ik misschien nog eens kijken of ik het wel daadwerkelijk uh, wil aanbieden. Dus al met al concludeerde ik toen dat het een buitengewoon schimmig uh, verhaal is. Bert van Delen is deze week weer in het nieuws... met zijn bedrijf dat mensen zou helpen een baby te verwekken in het gewenste geslacht. In de medische wereld zal hij zich daar opnieuw niet populair mee maken. Een wereld waarin hij volgens de Rotterdamse ethicus Gert van Dijk... toch al weinig vrienden heeft... Het is geen arts, het is een zakenman. Uh, en dan, dan word je in, in, in de medische wereld niet heel snel serieus genomen. Zeker niet als je niet kunt aangeven welke techniek je precies gebruikt en waar je dat doet. Als je zo weinig transparant bent als meneer Van Delen. Een portret van Bert van Delen van de Genderkliniek, samengesteld door Steven Emmers en Peter Siebe. Vanavond op televisie opnieuw aandacht voor de omstreden handelwijze van Van Delen. De collega's van Uitgesproken EO hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de Genderkliniek. En vanavond komen die met de resultaten van dat onderzoek om vijf voor half negen op Nederland 2. Ilse de Lange. Wie schilt er vandaag ons appeltje? We een meneer die een hypotheekaanvraag had gedaan. Maar die geweigerd was doordat hij nog een BKR-registratie had staan. Ja, iedereen die bij ons een aanvraag doet, die controleren wij of de financiële huishouding in orde is. Dan zien we een aantal schulden staan in sommige gevallen. Creditcards, afbetalingsregelingen, leningen bij webwinkels. Heel af en toe als ik wat te veel uitgegeven heb, maar dat heb je soms weet je. Wat toch zien dan, die rente? Lees de financiële bijsluiter. 5,8% op jaarbasis. Hierin staat dat het risico van dit product bijzonder laag is. En dat kabouters bestaan. Ja, Sander de Kramer, een compilatie van spotjes. Wij gaan het hebben over het verlenen van kredieten aan mensen... die al schulden hebben. Daar, heb daar wint jij je over op. Absoluut. Uh, er wordt geadverteerd met reclames. Heb je een negatieve reg registratie bij het BKR? Dat is de bureau kredietregistratie. Dus je, hebt, je zit al voorzien in de schulden. Dat is voor heel veel bedrijven geen probleem. Daar adverteren ze ook mee. Je kunt bij ons lekker een lening komen afsluiten. En we, diep, we duwen je eigenlijk dus nog dieper het, het moeras in. Daar komt het op neer. En ja. ik vraag me dan af... Wat is hier aan de hand? Maar hoe kan dat nou? Want je hebt die registratie bij het BKR is juist om te voorkomen dat je nog meer leningen aangaat. Dat is het. En sommige die, die vallen dan toch, die zorgen dan toch dat ze buiten de radar van de BKR vallen. En dat ze toch die, die leningen kunnen. Uitschrijven. Bijvoorbeeld ook door kort le kortlopende leningen te doen. Want BKR controleert dan de langlopende leningen bijvoorbeeld. En van die flitskredieten die worden, die worden ver verstrekt voor 25% behandelingskosten. Ja, dat is, uiteindelijk draait het maar om één ding: en dat is centen verdienen over de ruggen van mensen die al in de problemen zitten. En ik snap daar helemaal niks van. Nee, nou, we gaan het voorleggen aan Tom Albrecht. Goedemiddag. U bent van BKR Consult Korder. en u verleent leningen aan mensen die uh, geregistreerd staan bij de BKR in Tiel? Dat is iets genuanceerder dan dat. Wat wij doen is, uh, uh, wij proberen mensen die een negatieve registratie hebben bij het BKR in Tiel. Het BKR in Tiel houdt zich heel erg strak aan bepaalde regels. Daar wijken ze ook niet van af en dat is ook heel goed. Ja. En wat wij doen is, wij toetsen bij iemand de registratie of die, uh, degene die hem geregistreerd heeft, zich wel aan voorwaarden heeft gehouden die het BKR stelt. En als dat niet zo is, kunnen we daar proberen een correctie in aan te brengen. En als we het BKR dan aangepast hebben, dan wordt iemand weer geaccepteerd bij reguliere banken. En dan gaan we daarna een kredietaanvraag met die zijnde doornemen. Maar je kunt bij jullie ook een krediet aanvragen als je een negatieve registratie hebt? Nee, dat kan niet. We kunnen bij ons bijvoorbeeld ook geen mini-krediet, waar u het net over had, kunnen we bij ons niet afsluiten. We zijn gewoon gehouden, we zijn puur tussenpersonen wat dat betreft. En we moeten ons gewoon houden aan de regels die een bank stelt. En elke bank in Nederland houdt zich gewoon aan het BKR en Tiel. Dat betekent, Goed. heeft iemand een negatieve registratie, uh, dan kan die geen financiering afsluiten. Ja, want jij bent op het laatste moment ingevlogen, want eigenlijk zou iemand anders uh, Klopt, hier inderdaad. aan de overkant zitten. En uh, ja, ik, ik maak me ontzettend druk om, uh, om bedrijven die moedwillig andere mensen of mensen in het uh, dieper het moeras duwen door ze, door ze, terwijl ze al in de schulden zitten, nog eens even een lening aan te smeren. En uh, die, die BKR-registratie is er natuurlijk niet voor niets. En dat snap ik gewoon niet. Waarom doen die bedrijven dat en waarom is het mogelijk? Nou, dat is een manier om er tegenaan te kijken, maar wat het wel zo is. Uh, u kunt zich voorstellen, dat uh, het is niet dat je zomaar zo'n krediet krijgt. Hè? Er staat wel inderdaad, binnen zo en zo lang heb je dat krediet uh, geregeld. Van ja, binnen een paar de uur de... staat er. Hè? Ja, Precies binnen tien minuten zelfs. Ben, ben een, je moet ja. je tegen in de kroeg, noem maar op. Uh, uh, het is wel zo, die mensen toetsen ook gewoon, hè? die gebruiken alleen niet het BKR omdat het een heel laag bedrag is, maar die toetsen bijvoorbeeld ook. Heb jij bijvoorbeeld achterstanden op je, uh, uh, je energierekening en loop je bij drie, vier deurwaardes, word je ook bij dat soort bedrijven gewoon afgewezen. Ja, maar je wordt de, de, de toetsing is veel soepeler. Ik ben er een dat beetje absoluut, ingedoken. Ja. En, en uh, mensen die tot, tot hun nek in de schulden zitten, en ik ken er nogal wat... die hebben, die hebben vaak via dit soort, uh, ik noem ze loesje, bedrijfjes... hebben ze dan uh, een lening kunnen afsluiten... en die zijn nog dieper de schulden ingeraakt... en zijn uiteindelijk in de, in de dakloze opvang terechtgekomen. En ik denk dan bij mezelf, van, dit is te gek voor woorden. Ja, en dat ik nog nooit van iemand gehoord heb, dan krijg je toch veel, veel schrijnende gevallen aan de telefoon. Dat iemand door zo'n mini-lening uh, uh, nog verder de plek Ja, Ik heb het niet gaat. over de mini-lening, ik heb het nu gewoon over de leningen. Zonder, met, met, terwijl iemand al BKR negatief geregistreerd is, toch een lening kan afsluiten. Ja, Ik, heb, waar, ik, waar, ik, ik denk althans dat u daar aan voorbij gaat. Uh, uh, uh, uh, elke situatie is uniek voor iemand. Hè? Er is een reden waarom iemand een probleem heeft met het BKR. Uh, ik spreek klanten, uh, toevallig een vrouw van de week, die, die vrouw is 34 jaar... die de man, die, die valt gewoon in één keer letterlijk dood neer op een tennisveld. Die heeft als consequentie zijn verzekeringen niet goed geregeld... waardoor zij financieel in de problemen komt. Uh, uh, uh, uh, en die heeft gewoon net even een krediet nodig om haar te helpen overbruggen. Maar ze is wel gemeld bij het BKR Tiel... Ja, is zo iemand dan een wanbetaler? Of moet je zeggen, nou, zo iemand verdient wel een tweede? Kijk, kijk, over individuen praten is natuurlijk heel erg moeilijk. Ja. Want, laten we het uh, sowieso, ik zou hier even, even citeren... het Nibud heeft, uh, heeft een berekening gedaan op jaarbasis. Er worden behandelingskosten voor die minikredieten gerekend, bijvoorbeeld. En die behandelingskosten die komen neer op 25 Waarbij op jaarbasis zouden deze behandelingskosten neerkomen... op rentepercentages van ongeveer 600 procent, nou, zo becijferde dat Nibud. Dat ja, is dat ligt er niet om, toch? Nee. Heel makkelijk, natuurlijk, in te vullen. Maar, uh, nou ja, het is berekend door het NIBUD. Dat is, dat is geen Peppy-en-Kokkie-organisatie. Ja, nee, nee, absoluut. Ik zeg ook niet dat die cijfers niet kloppen die zullen ongetwijfeld helemaal tot achter de comma nagerekend zijn. Ik zeg alleen dat je het niet kunt chargeren. Je kunt niet zeggen, op het moment dat je ge negatief geregistreerd bent, ben je niks meer waard, mag je geen factuur. Nee, nee, maar, maar, maar meneer Albers, even, even voor, mij, voor de verduidelijking. Uh, wat zonder de Kamer natuurlijk betoogt, is dat uh, de mensen waar u zich dan over ontfermt en die u dan helpt, dat natuurlijk vaak mensen zijn die toch al in een hele kwetsbare financiële positie zijn. En dat dan de vraag is of ze nou echt wel geholpen worden met nog een extra lening, of dat het misschien andere, op een andere manier nou, hulp moet zijn. Ik, ik denk ook niet dat je iemand kunt helpen die in een, fi die in een financieel zwaar weer zit door hem zomaar een zak geld te geven, zeg je nou veel succes. Want ik ben het met u eens, het BKR voorkomt overfinanciering. Eh, op het moment dat iemand meer uitgeeft ja, dan er binnenkomt... daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, kom je tekort aan het einde. Ja, maar moet u zich, moet u zich dan wel bezighouden met ervoor te zorgen... dat die mensen toch weer een lening af kunnen sluiten? Ja, want die mensen die kunnen dan op een gegeven moment... en ik ben het met u eens, als iemand voluit in de achterstand loopt deze maand... moet je hem niet volgende maand 10.000 euro geven om een andere auto te gaan kopen. Maar je kunt diegene wel... Begeleiden, uh, uh, leren hoe je met zijn geld om kan gaan, dat hij straks over vijf, zes, zeven jaar uh, gewoon weer de financiering af kan sluiten als hij die nodig heeft. Sanne, ik ben ja. Ik, ik wil sowieso even hebben. Ik ben even op uw site gedoken. Ik ken uw bedrijf niet. Wat voor percentage vraagt u eigenlijk als u een lening gaat doen? Uh, voor een lening vragen wij geen percentage. Uh, het enige wat wij rekenen is om het BKR-consult aan te vangen en uh, uh, alles, uh, om alles af te handelen, is 178,50 euro. Hmm. En er komen geen kosten bij in alles. Daar komen verder geen. Nee. Maar, uh, en of het dan uh, om, uh, als bijvoorbeeld man en vrouw samenwonen, die rekenen we ook gewoon als één. Dus dan hoef je niet twee keer 178.50 te betalen, maar maar één keer. Maar ik ga op een gegeven moment ga ik op jouw site uh, mm -hmm. ga ik naar. Ik vraag informatie aan en dan ja. krijg ik een uh, krijg ik een pop-up. Nou, het is bijna onleesbaar. Het is één grote letter, brei, één grote woordenbrei. En als ik verder, verder klik, dan kom ik toch op van uh, uh, uh, wat, hoeveel geld wilt u lenen en alles. Juist, wat op de website komen ...op het moment dat iemand uh, een miljoen in zijn zak heeft... ...en geen financiering nodig heeft... ...ja, al heeft die 3500 achterstandscoderingen... ...die zal zich daar niet druk om maken. Ja. De mensen, en die mensen, hoe je het ook draait verkeerd... ...die mensen zullen altijd blijven lenen. En er zullen altijd mensen blijven lenen. De regelgeving die daarvoor is, die is volgens mij gewoon goed. Alleen, die regelgeving moet nageleefd worden... En je moet mensen wat meer begeleiden. Er zijn gewoon mensen die, die niet iedereen is overal even goed in. Er zijn ja. gewoon mensen die kunnen minder goed met geld omgaan. Ja, maar, maar, mensen, die mensen. Ja, maar mensen worden niet begeleid als uh, in de kroeg een advertentie staat. Die ben ik ook tegengekomen van uh, neem even een flitslening bij je Cashbop of uh, nee, uh, Leen100Euro.nl. Terwijl iemand al dronk in de kroeg staat en ik van nou dat is even makkelijk en die kan dan zo eventjes uh, 750 euro eventjes. eventjes uh, tappen. En die, vertel, en die betaalt dan op een gegeven moment wel een enorm bedrag aan rente plus behandelingskosten voor, die die op dat moment gewoon niet kan maken. En dan denk ik, dit is gewoon geld verdienen over de ruggen van mensen die in de schulden zitten. Ja, het werkt twee kanten op. Kijk, aan de ene kant kun je zeggen, uh, wat nou als diegene niet dronk in een kroeg staat. Maar als het, het verschil is voor iemand. Uh, een jonge moeder met twee kinderen tussen wel afgesloten. Ja, Dat vind, vind ik te idealistisch gesteld. Ik zie aan die advertenties. Dat druipt gewoon vanaf van. Hé, hey, ze gaan een bepaalde markt aanboren. Die stickers die worden geplakt. In de kroeg zie je die. Uh, Kom je die stickers tegen. Op YouTube komen die, uh, komen die advertenties tegen. Het wordt mensen te gemakkelijk gemaakt. Om grote bedragen te lenen. Ja, maar daar hebben we toch een reclamecodecommissie voor? Nou, uiteindelijk uh, vallen er gaan, vallen dus heel veel mensen van. Uh, uiteindelijk. Uh, de, de, de, die, die komen in, de, in zware ellende terecht. En ik vind dat er geparasiteerd wordt op mensen met schulden. Dat gewoon, ik vind dat het niet kan. Ik vind het okay. belachelijk. Goed. Het is duidelijk. Het is duidelijk. Uh, ik denk niet dat jullie het eens worden, meneer Albrecht. Uh, hartelijk dank dat u ons te woord wilde staan. En Sander nou, de Kamer, jij ja, hartelijk dank voor het schillen van dit appeltje. Ja. Einde van Dit is de dag voor vandaag. In Dit is de Zondag, komende zondag, is ondernemer Hans Hamoen... een uur lang te gast. Tijdens de Koude Oorlog smokkelde hij honderdduizenden bijbels... naar het Oostblok en bijna niemand wist daarvan. Zondagochtend tussen 7 en 8 vertelt hij over die spannende... en slopende tijd in Dit is de Zondag. Zometeen Villa VPRO. Gejochums, wat gaan jullie doen? Ja, we houden het Afghanistan-debat in de gaten natuurlijk. We praten zometeen ook weer even met Wilco Boom. Het debat is een uur oud. En in het economisch panel praten we onder andere... met FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Die is bij het Wereld Economic Forum. Maar nu het journaal met Onno Duivené de Wit. Radio 1. Het NOS-journaal. In de uitzettingszaak van het Afghaanse meisje Sahar gaat minister Leers van Immigratie en Asiel in hoger beroep. Leers wil duidelijkheid van de rechter of herhaaldelijk procederen. zodat een familie langer Nederland blijft en sterk verwestelijkt. een reden moet zijn voor een verblijfsvergunning. De rechtbank in Den Bosch oordeelde vorige week... dat de 14-jarige Sahar uit Friesland te zeer verwesterd was... om naar Afghanistan terug te sturen. De PvdA is niet onder de indruk van de toezeggingen van het kabinet... over de Kunduz-missie. Het kabinet wil onder meer van de Afghanen de garantie... dat er door Nederlanders getrainde agenten... niet worden ingezet in gevechtssituaties. Maar PvdA-kamerlid Timmermans denkt dat er in de Afghaanse praktijk... weinig van zo'n garantie overblijft... en spreekt van een papieren Haagse werkelijkheid. En de directie van de opleiding Media en Entertainment Management van de Hogeschool in Holland is weggestuurd. Aanleiding is een rapport van de Onderwijsinspectie. Die had geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk was komen te staan. Doordat met docenten was afgesproken dat een bepaald percentage studenten moest slagen. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie met 30 kilometer aan files. Er is een groot ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... met meerdere vrachtwagens. Tussen knooppunt Ouderijn en Nieuwegein zijn er drie rijstroken dicht. Dat betekent dat er daar nog maar eentje open is. En dat levert een file op van 10 kilometer vanaf Breukelen. Verkeer vanuit Amsterdam naar het zuiden kan het beste omrijden... door daar eerst de borden Amersfoort te volgen. Dat betekent rijden via de A1 en dan bij knooppunt Eemnes de A27 langs Utrecht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is eerder vandaag ook een ongeluk gebeurd... tussen het knooppunt plein en de Van Brienenoordbrug... staat nog drie kilometer, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Wat bieden wij u uh, dit komende uur? Nederlandse financiële schandalen en financiële crisis door de eeuwen heen. Roel Janssen schreef er een boek over grof geld... en hij laat ons zometeen meegenieten met rode oortjes. Er is bezorgdheid over de gezondheid van Nelson Mandela... en we hebben berichten van het World Economic Forum in Davos en meer economisch nieuws na vier uur in ons panel Klinkende Munt. En natuurlijk hebben we ook live muziek vandaag... vanuit San Diego in Californië. Gregory Page. Gregory Page, zometeen tegen vier uur hoort u hem uitgebreider. Ja, een uur geleden is in de Tweede Kamer het debat verder gegaan over de politietrainingsmissie in Afghanistan, waar zoveel om te doen is. Vanmorgen kregen de fracties uh, een brief van het kabinet met allerlei tegemoetkomingen aan die kritiek. en Met name de kritiek dan van de oppositie. De trainingsperiode wordt bijvoorbeeld verlengd tot, uh, van 6 tot 18 weken. En ik hoorde uh, Heer Robringman van de PVV al voorrekenen dat het eigenlijk om een verlenging van twee weken gaat. Maar ik kom ja. niet helemaal goed vol, dat is ingewikkeld. Nou, d 66 en ChristenUnie, die lijken nu positief over die missie. GroenLinks was het meest kritisch. Wilco Boom, politiek verslaggever in Den Haag. Goedemiddag. Hallo, je zei om twee uur nog dat het je onwaarschijnlijk lijkt dat GroenLinks nu na deze brief met vol met concessies toch tegen de missie gaat stemmen. Debat is een uur oud. Wat kan je daarvan zeggen? Nou, de, wat dat betreft is er sinds een uur geleden eigenlijk niks veranderd. Want uh, Jolande Sap heeft, uh, de fractievoorzitter van GroenLinks, heeft nog niet. Uh, haar visie gegeven op, uh, op de brief en op de nieuwe stand van zaken. We hebben tot nu toe vooral geluisterd naar de VVD. Henk-Jan Ormel van het CDA is nu aan het woord. En we hebben Timmermans en, uh, gehoord van de Partij van de Arbeid... en Brinkman van de PVV. En vooral aan de laatste, aan Brinkman... Uh, merk je wel dat de druiven wel verzuur zijn uh, door die brief van het kabinet. Hij krijgt wel in de gaten dat... Uh, de coalitiepartijen VVD en CDA... Waar zijn, die, die door, die, waarvan de regering door zijn partij wordt gedoogd... dat die nu toch hun zin gaan krijgen en dat die missie eraan komt. Dus laat maar eens even luisteren naar Brinkman. Ja. Ik moet zeggen, ik moet uh, om te beginnen mijn compliment aan de regering geven. Ik vind het werkelijk verbazingwekkend dat binnen twee keer 24 uur... een tendens binnen de Tweede Kamer... waarbij toch een behoorlijke meerderheid het gevoel uh, verduidelijkt... en vertegenwoordigt van een merendeel van het Nederlands volk... namelijk toch wel het gevoel van tegen deze missie, is omgewogen... naar kennelijk in ieder geval een kans voor een meerderheid in de Tweede Kamer. En dat vind ik knap. Zeker ook omdat u vanmorgen met een brief bent gekomen... waar werkelijk helemaal niets in staat. Ja, enkel open einde en loze beloften. Ja, Hero Brinkman van de PVV baat er dus behoorlijk van... dat het er nu naar uitziet dat er toch een Kamermeerderheid is... voor die politietrainingsmissie naar Kunduz. Ja, want je denkt nog steeds dat uh, GroenLinks, dat Jolande Sap... Uh... Ja, want op het teletext stond een berichtje dat ze zei... nou, als, we, als ik mijn achterban er echt van kan overtuigen dat het een civiele missie is... dan krijg ik ze wel, wel mee. Is dat een aanwijzing, denk jij? Ik denk wel dat dat een aanwijzing is. Ja, gisteravond uh, wist ze nog niet goed raad met alle toezeggingen die het uh, kabinet had gedaan. Uh, toen wilden ze ook uh, niet met de media praten. Vanochtend hebben ze fractieoverleg gehad. Ze hebben die brief van het kabinet waaraan, waarin al die toezeggingen... nog eens een keer zwart op wit worden gezet of zijn gezet. Die hebben ze allemaal goed bestudeerd. En uh, ja, ze kwamen toch... Uh, aanmerkelijk... Uh op uh, positiever uit dan ze een dag eerder nog was. Uh, dus ik heb het idee dat uh, GroenLinks um, ja, neigt naar ja. Mm -hmm. Maar goed, er is nog niks zeker. Ze moeten zelf het woord nog voeren. Het kabinet moet nog gaan reageren. Dus um, we moeten er niet van uitgaan dat het al kat in het bakje is voor uh, de minister-president. Maar het ziet er nu voor zijn uh, besluit of voor het kabinetsbesluit om die missie te sturen, ziet het volgens mij wel een stuk positiever uit dan uh, 24 uur geleden. Timmermans van de Partij van de Arbeid die haalde een, uh, de directeur van de politie in Afghanistan. Afghanistan aan, die vandaag ergens in Nederland op een briefing gewoon zwart op wit eigenlijk heeft laten zetten... dat de politie wel degelijk een soort paramilitaire instantie is... omdat ze nu helemaal niet anders kunnen. Dat bracht hij ook, uh, voor zover wij begrepen hebben, zojuist... Hè, in zijn bijdrage aan dit debat. Hoe reageerde Jolanda Sap daarop? Nou, daar heeft ze nog niet op gereageerd, maar het is wel goed om het daar even over te hebben. De, de, de, de vraag of die door Nederland opgeleide uh, politieagenten ook uh, militaire taken gaan doen... of ze ook uh, min of meer ingelijfd worden bij het leger... is een van de twistpunten in het, in het debat... GroenLinks wil uh, benadrukten gisteren dat dat nou niet de bedoeling is. Eist ook van de regering garanties dat het niet gebeurt. De regering heeft beloofd uh, garanties voor te eisen van Afghanistan. Ja, en volgens uh, Timmermans zal daar in de praktijk helemaal niks van terechtkomen. Als de Afghanen zelf zeggen dat het zo is en zij gaan erover, daar gaan wij niet over. Dan moeten we toch aannemen dat dat zo is. En hij zegt erbij er zijn 1261... Afghaanse politieagenten omgekomen vorig jaar... die zijn niet gedood door zakkerollers en inbrekers. Ze zijn gesneuveld bij gevechten met de rebellen. Je kunt de agenten niet vertellen dat ze geen rebellen moeten bestrijden. Dat lijkt me nogal logisch... dat je dat in die omstandigheden, in dat land, agenten niet kunt vertellen. Maar dan moet u hier niet een Haagse papieren cosmetische werkelijkheid schetsen... alsof wij vanuit Den Haag zouden kunnen opleggen dat iedereen die door Nederland wordt opgeleid... niet in die situatie terecht zou kunnen komen. Want als ik deze meneer goed begrijp... is het niet zozeer dat ze per se het bevel krijgen om dat te doen... maar het gaat hier om het naakt te overleven. Dus ze moeten dat wel doen in die omstandigheden. Ja, Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid. Hij hamerde er flink bij op zijn tafeltje. Uh, maar die benadrukte dus ook dat wat waar jullie ook naar verwezen... die woordvoerder van de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken... gezegd heeft dat het onvermijdelijk is dat politieagenten in Afghanistan... soms ook uh, schietend door het leven gaan. Omdat de situatie daar nu eenmaal om vraagt in het land. Oké, okay, Wilco. Wacht eens nu op de bijdrage van de Sap. Uh, nou, iedereen kan dat horen op deze zender later deze middag. Wilco, dankjewel. Er is grote ongerustheid over de gezondheid van Nelson Mandela. Hij ligt sinds gisteravond in een ziekenhuis in Johannesburg. Volgens dat ziekenhuis gaat het alleen maar om een routineonderzoek. Een routinebezoek ook van hem. Bij het ziekenhuis zijn onmiddellijk veel journalisten samengestroomd in afwachting van nieuws. Uh, de man is uiteindelijk 92. Er zou natuurlijk uh, op den duur wel eens wat kunnen gebeuren. Bart Luuring, hij is voormalig anti-apartheidsactivist... en hoofdredacteur van het Zuid-Afrika-magazine, woont in Johannesburg. Dag Bart, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, is, is er nieuws rondom de gezondheidstoestand van Mandela? Nou ja, er is verder nog niets bekendgemaakt, behalve dat wat je net al zei, die routinetesten waar het om zou gaan. Maar er is wel waargenomen sinds gistermiddag dat een stroom van familieleden, tientallen familieleden bij hem op bezoek zijn geweest. Enkele ministers, de legerleiding, uh, en dat uh, ja, om een paar uur terug Winnie Mandela aan zijn uh, ziekbed heeft gestaan en, mm -hmm. uh, en huilend uh, naar buiten kwam. Dus. Je krijgt de indruk dat er toch wel iets meer aan de hand is dan routineonderzoeken. Ja, ik hoorde dat de president nog steeds in Zwitserland is, dat hij ja. nog geen te maakt om terug te komen. Kun je daar iets in lezen dat het misschien niet al te ernstig is? Nou ja, in ieder geval niet levensbedreigend. Ik hm. denk dat je dat daaruit zou kunnen opmaken. Of nog niet levensbedreigend. Hij wordt behandeld door een longspecialist. Uh, ook dat is een indicatie, er zou sprake kunnen zijn van een longontsteking uh, uh, natuurlijk. Nou ja, bij, mensen die, uh, uh, bij iemand die 92 is kan dat natuurlijk uh, uh, riskant uh, ja. worden. Ja. Merk je iets behalve de journalisten die, dat, dat is nog wel begrijpelijk, onmiddellijk toestromen, ook al iets van onrust onder de bevolking? Dat het einde misschien wel eens zou kunnen naderen van toch voor hen een symbolische held, een echte held? Er natuurlijk allemaal over gesproken en de sociale media, die, uh, uh, ja, daar gaan uh, de berichten met uh, duizenden uh, over het uh, internet en, uh, en de mobiele telefoons. Uh, de talkshow, uh, programma's op de radio, uh, daar komen veel mensen aan het woord die hun, uh, ja, die hun gezondheid en sterkte wensen. Ik zou het geen onrust noemen, uh, willen noemen, ik denk dat er een, uh, ja, dat, dat meeleeft met uh, Mandela. Ja, wat, wat zou het betekenen als hij nu komt te overlijden? Uh, uh, enkele jaren geleden was er toen toch nog sprake van... nou, dan zou er toch nog wel eens enige paniek en grote onrust in het land kunnen ontstaan... want blijft het een eenheid zonder hem? Is dat nog zo nu? Ja, ik, ik denk dat daar geen, eigenlijk geen reden toe is. Kijk, Mandela is in 1994 president geworden, met grote tegenzin overigens... en heeft toen gezegd, ik doe het één periode daarmee... Brak je eigenlijk met een benadering die je in zoveel andere Afrikaanse landen hebt gezien? Voormalige vrijheidsleiders die als een soort big man een staat om zich heen gaan bouwen. Mandela deed dat niet. En in de jaren van zijn overwegend ceremoniële presidentschap heeft hij alle mogelijke ruimte gecreëerd. om niet alleen de democratie uit te roepen, maar ook wortel te doen schieten. Dus er is een grondwet geformuleerd die tot een van de meest voorbeeldige. Van de wereld kan worden gerekend. Er is een onafhankelijke rechtspraak, er zijn vrije media. Dus er zijn mocht hij, kortom, mocht hij, mocht hij daadwerkelijk binnen nu een afzienbare tijd komen te overlijden. Dan, dan laat hij geen puinhoop, maar een in elk geval op papier uh, goed georganiseerd land na. Ik denk het wel. Ja. En bovendien zijn we natuurlijk in de afgelopen jaren wel vertrouwd geraakt... met het idee dat hij in het openbaar, in het publieke leven... nog nauwelijks een rol speelt. Nee, dat is ook zo goed. Bart Luuring vanuit Johannesburg, hartelijk bedankt. Laten we laten hopen dat het weer wat beter met Nelson Mandela zal gaan. Ja, en nu gaar nu uw volledige aandacht... voor onze reeks waargebeurde radiosprookjes van één minuut. Pst, één minuut. Hé. Hey. Nog naalden van de kerstboom op de trap. Kan niet. Nee, terug naar boven. Weet je wat? Doe ik meteen even de zolder. Ah, die ijskast, man. Daar staan de augurken van een half jaar geleden in. Alles uitruimen. Nee, hey, twee schilderijtjes opgehangen. Eindelijk in de glasbak. Het is een goede dag. Wat voel ik? Wc, schoon, allebei de wc's, boven en beneden. Niet vergeten ook zometeen nog even de overbodige papiertjes... van het prikbord af te halen. Ernst weer gemaild, en dat werd wel eens tijd. En dan de trots in de boekenkast. Alles weer op alfabet. Mm. Dat doe ik gewoon morgen, de belastingen. U hoorde 1 minuut van Chris Baiema en meer verhalen over lijstjes. U kunt u komende zondag horen in Plots. En dat is het maandelijkse programma van de makers van 1 minuut. Deze zondag dus om kwart voor zes... nee, ik herstel de beweging om kwart over zes op Radio 1. Dat was heel hardhandig wakker worden. Dat gebeurde namelijk alleen maar in dat enge buitenland... en niet in ons aangeharkte polderland met zijn fatsoenlijke bestuurders... degelijke ondernemers en volstrekt onkreukbare bankiers. De ondergang van World Online, het boekhoudschandaal bij Ahol... de ongedekte garanties van de directeur van het Rotterdamse havenbedrijf... de beleggingsfraudes bij Novacap en Palminvest... de vastgoedfraude rond het bouwfonds. Nu al achter adem en het is slechts een kleine greep... uit de financiële schandalen van de laatste jaren. En deze praktijken horen gewoon bij Nederland, net zoals de tulp en de kaas. Nederland stond aan de wieg van het moderne kapitalisme... en het is daardoor ook de bakermat van financiële schandalen en crisis. En daarover gaat het nieuwste boek van financieel journalist en schrijver Roel Jansen. Van een bankiersmoord in 1304 tot en met de affaire Reitenbach. Een wilde parade aan schandalen, grove speculaties en oplichterij... Roel Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zo, zo is het, ja. Zo nou, ja, fijn, he? dankjewel. Fijn, dus, dus, Jullie hebben het mooi samengevat. Ja, en nu nog dat gesprek. Uh, je zit trouwens in de studio in Amsterdam... Uh, want uh, later deze dag, meen ik toch, uh, is de presentatie ja. van jouw boek. Ja, ik moet dadelijk heel hard gaan hollen... want dan gaan we naar de presentatie ja. over Spui 25... Het en dan wordt het boek gepresenteerd. Het boek Grof Geld, hè? Is grof Geld, zou ik bijna de titel vergeten. Nee, ja, dat gaan we nog heel vaak noemen. Ja, ja. Nou, we gaan er even tempo in zitten. Zeg, om te beginnen... Vertel eens, wat is je favoriete financiële schandaal sinds de 14e eeuw? Nou, misschien eigenlijk wel dat van uh, Frits Mannheimer in Amsterdam... En dat is een Duitse bankier die in de jaren 20 en 30 furoren maakte... en die aan het eind van zijn leven, uh, afzien dat hij ook een spectaculair slot had... Um, verwikkeld raakte met Colijn naturalisatie tot Nederlander... de goudstandaard en een minares van Colijn en schilderijen die weggehaald moesten worden... om ze veilig te stellen voor de Duitsers. En uiteindelijk is hij ten onder gegaan... omdat hij allerlei Franse staatsobligaties financierde... en daar had hij helemaal geen markt voor. En toen klapte de boel in... Uh, hij trouwde op het laatste moment nog met een 25-jarig meisje. Viel een paar keer flauw bij zijn eigen huwelijk. Kintje, hier zit wel was... alles in. Uh, uh, zo gaat het maar door. Ja. Hij heeft ook en dat is... een dochter geproduceerd, baren? Ja, uh, en die werden vervolgens... Uh, die dochter werd uh, later nog... Uh, uh, trusty heet dat, uh, uh, bevindvoerster... geloof ik, van het ja. Metropolitan Museum in New York. En de schilderijen van Mannheimer... zijn grotendeels geëindigd in het Rijksmuseum. Hmm. Maar vertel eens, hè, de man begon zijn, zijn carrière... zijn loopbaan als een keurige meneer, een keurige hmm. bankier. En dat, en dat verslecht... Dan, dat, dat perverteert helemaal. Nou ja. is, is daar een punt te noemen waarop je waarop omslag plaatsvindt? Nou, bij Mannheimer is het denk ik, een aaneenschakeling geweest van spectaculaire daden. Hij had een villa in Amsterdam op het Museumplein. Misschien kennen ze, mensen die nog wel. Die heette heet in de volksmond Villa Protski. Eh, omdat hij <laughs> zo gigantisch <laughs> groot was. En, en behangen met gouden kranen. En wat dan niet. En prachtige schilderijen dus. Oh. En Mannheimer was echt de centrale man in de jaren 20 en 30. Van de Amsterdamse financiële markt. Hmm. Ja, ja, ja, maar ja, ja. Wat, wat, wat wil je daarmee zeggen? Het, is bij hem, het was eigenlijk onontkoombaar Of zat het in zijn karakter? De dat, dat, dat, dat De protzerigheid zat zeker in zijn karakter. Of de financiële eh, rampspoed waarin hij terecht kwam. En de bankroet van zijn bank uiteindelijk. Hè. Dat was de Mendelssohn. Bank die ja. bankroet ging, omdat Mannheimer zelf de grootste uh, schuldenaar bij zijn eigen bank was. Ja, was, de, was deze man een ka kamikaze-piloot of een boef? De laatste tien jaar was hij, denk ik, de laatste jaren was hij een kamikaze-piloot. Maar hij heeft ook eerder heeft hij de Nederlandse Handelmaatschappij, de belangrijkste bank van Nederland in die jaren, en een verre voorloper van ABN Amro, heeft ja. hij eigenlijk eigenhandig gered. En hij heeft ook een aantal jaren kolijn geholpen om de gouden standaard in Nederland in stand te houden. Het is altijd ja. maar weer dubbel, hè? Heel dubbel, ja. En dat zie je bij eigenlijk bij al die mensen. Ze beginnen succesvol, ze. Dus van Fantastisch succes. Ze halen heel veel geld binnen en ze richten een bank op. Ze doen aan speculaties en wat dan niet. En dan komt er een moment en poef. Ja. Ja. Nou, Start dit was, dit was jouw favoriete financiële schandaal. Wat is nou uh, de vroegste financiële crisis uit ons land die vergelijkbaar is met, met de huidige, met waar we nu in zitten. Is er iets vergelijkbaars te uh, denken? Ja, die van 1763. Ach, natuurlijk. <laughs> <laughs> Stom, Tessel. Ja. Had, had je moeten weten, Tessel. Oh, uh, in de, de 18e eeuw was Nederland... Uh, Amsterdam was de, bank van, de bankenstad van Europa. Amsterdam was wat nu de City en uh, Wall Street zijn. Dat was allemaal in, in Nederland ge, uh, ge, gevestigd. Uh, de Amsterdamse bankiers financierden leningen, kredieten... aan iedereen in, in heel Europa... Mm -hmm. Er was geld over in Nederland. En om dat geld uh, nuttig bestedingen te geven, werd het aan anderen uitgeleend. En men had daar een nieuw systeem voor bedacht. De zogenaamde uh, wissels. En die wissels werden van bank naar bank naar bank... Maar wat zijn dat wissels, Roel? Nou ja, wissels zijn een, uh, een soort verklaring van... U bent mij geld geldverschuldigd. Oh ja. dus, uh, zeg maar een soort schuldpapier. You owe me. Ja. You owe me, ja. Niet een IOU, maar een you owe ja, me. Ja, ja. En die werden van bank naar bank doorgestuurd. En op die manier kon je tijd en ruimte in Europa overbruggen. zodat je vanuit Amsterdam leningen kon verstrekken aan de koning van Pruisen. die net toevallig in een oorlog verwikkeld was. Ja, ja. En dat perfecte systeem van uh, wissels. die zo van bank naar bank over Europa liepen. dat werd wisselruiterij genoemd. En toen die oorlog in 16, of 1763 voorbij was, toen klapte die markt in elkaar. En de eerste bank die bankroet ging, was de bank Nuffville in Amsterdam. Mm -hmm. Het was echt een parvenu, een upstart zou je kunnen zeggen. Een soort scheringga uit de 18e eeuw. En met het omvallen van zijn bank viel een hele rij banken in heel West-Europa om. Van Amsterdam tot aan Stockholm en Berlijn ja, toe. Dus inderdaad datzelfde domino-effect. Het van zo. een beetje op lucht gebaseerd handelen. En, en, en, en... Precies. Ja, precies. En één valde... keer de eerste die, die valt om en dan trekt de rest mee was eigenlijk zoals je met Lehman Brothers twee jaar geleden in de Verenigde Staten had. Eén bank valt om en die hele kredietberg, die schuldenberg, die stort als een plunpuring in elkaar. En mm. uh, ja, zo gebeurde dat in de 18e eeuw ook al. Weet je wat mij opgevallen is in je, in je boek? Uh, uh, de eerste vroege schandalen, dat sluit je meestal af met een opmerking, de opmerking, de schade van dit schandaal of crisis was redelijk beperkt. <laughs> en dat, dat zeg je bijvoorbeeld ook van die tulpenmanie. Op een gegeven moment werd iedereen helemaal gek van tulpen. Die kostten ja. 12.000 gulden per stuk of zo. Ja. En die, die werden geveild. Het was een maand die is nog een eufemisme eigenlijk. Maar op een gegeven moment stort dat in. Niemand weet waarom. Maar een week later is het twee steden verderop. Heeft men dat niet in de gaten. En men gaat gewoon daar weer enorme prijzen betalen. Uh, uh, uh, het, het lijkt wel of het daardoor beperkt is. En naarmate je meer naar deze tijd komt. Verspreidt zich zo'n schandaal ook veel sneller. Ja, dat, kijk dat is logisch. Die, die tulpengekte. Uh, dat is zo'n mooi verhaal. Dat is echt in de financiële geschiedenis. Het verhaal van een speculatieve bubbel. Een speculatieve mm -hmm. luchtbel. Hoe een bepaald product een waanzinnige. Prijsontwikkeling doormaakt. En omdat dat de eerste is in de financiële geschiedenis, is die zo beroemd. Ik ben er eigenlijk achter gekomen dat het misschien over een hand, ja, over enkele honderden mensen ging die in kroegen met veel drank, vrouwen en uh, plezier. die prijzen van die tulpen omhoog joegen. Hm. Um, dus het, in die zin was het beperkt. Hè. De gouden eeuw is er niet aan te gronden gegaan. En als je nu natuurlijk in de huidige tijd kijkt met computers en met internet en met veel grotere bedragen, ook die geleend kunnen worden door banken, hè, die ja. allemaal leverage hebben, hè, zijn hefboomwerking, dus met veel grotere bedragen kunnen werken. Maar vooral ook door zijn... die globalisering. Hè. Dat maakt ja, natuurlijk precies... dat ook ellende ja, meteen globaal is. Precies, precies. Dus wat er ja. nu gebeurt, als het. Als er iets omvalt, dan valt het meteen in de hele wereld om. En... De omvang van de schade is dan ook daarmee veel groter. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Maar wat grappig ja. is, dat de technieken eigenlijk in de 17e en later in de 18e eeuw in Nederland zijn ontwikkeld. Ja. Iets anders wat een rode draad in je boek is, dat is uh, uh, mensen blijven altijd in manisch trappen. Dan, dan om een gegeven moment denken ze, schrik schrikken ze rot en dan moeten we niet meer doen dit en dat. Maar een paar jaar later is, is het weer zover. Heb jij in je studie naar al deze. Kasizun, heb je iets van een lerend vermogen bij de Nederlander ontdekt? Nee, in het geheel niet. <laughs> nee, dat, nee. nee we, we zijn er hartstikke goed in. We vinden het kennelijk ook leuk, want het gebeurt telkens weer opnieuw. Uh, de banken ontwikkelen ook nieuwe producten. Hè? Die jongens die in de 17e eeuw bedacht, of die man die in de 17e eeuw bedacht, je kunt ook short gaan met aandelen. Hè? Je kunt niet alleen aandelen kopen, maar je kunt ze ook verkopen. En dan dan speculeer je op, op dat ze in prijs dalen. Precies, ja. dat was ook de eerste ter wereld die dat bedacht. Um, en ja, de laatste man uit mijn boek, Rijtenbach, is miljardair geworden met Short Gaan. Dat is denk ik de rijkste speculant die ooit in de Nederlandse geschiedenis bestaan heeft. Ja. En die doet hetzelfde als Isaac Le Maire in 1609. Dus, uh, die speculeren tegen de VOC, hè, de Vereniging ja. Oost-Indische Compagnie. Werd het in ja. die tijd, Roel, vraag ik me af, vroegen wij ons af, uh, is de moraal veranderd? Werd er op dezelfde manier ja. tegen dit soort uh, optredens en, en, en, en tegen schandalen aangekeken? Nou, of werd het als iets nieuws gezien waar je maar eens uit moest proberen? Nou, Lemaire is wat dat betreft een mooi voorbeeld. De Verenigde oost Compagnie was er woedend over... de andere beleggers en de andere de aandeelhouders in de VOC. En die hebben van de toenmalige regering, de Staten-Generaal, geëist... Je moet die handel in blanco actieën, zoals dat heette, mm -hmm. dus short gaan. Aandelen verkopen die je niet hebt, die moet je verbieden. En Johan van Onderbarneveld heeft dat daadwerkelijk verboden. Uh, daarmee was het overigens natuurlijk niet uitgeroeid. Want dan verzinnen je weer andere manieren om hetzelfde te doen. Dat is ook van alle tijden. Ja. Ja. Maar ja. nu, vorig jaar, heeft de Europese Unie besloten om uh, naked short gaan. Wat eigenlijk precies hetzelfde is. Om dat te gaan verbieden. Ja. Ja. Dus we zijn nu 400 jaar verder en uh, zijn nog steeds eigenlijk met hetzelfde probleem aan, aan de slag. Nou, dat ja, is ook ja. een beetje, hè, Ger, wat wij zeiden, je leert niet van de geschiedenis, het blijft ook maar doorgaan, ja. het is ook eigenlijk niks nieuws onder de zon, ja. en, en dan vraag je je af, hoe kan het nou toch, wat, wat, wat we ook al in de inleiding zeiden, dat wij zo ongelooflijk, verbaasd waren, toch? Toen ja. de crisis hieruit... En dat we allemaal gedacht hebben dat wij zo, wat we in de inleiding zeiden, dat we zo'n onkreukbaar land zijn. Nou, ik denk dat dat komt omdat uh, de financiële geschiedenis in Nederland niet heel prominent gebracht wordt. Uh, dit is een, hm. Het boek is ook een beetje een verborgen geschiedenis van wat er aan financiële avonturen en gekkigheden en malligheden en rare figuren zich allemaal in Nederland hebben voorgedaan. En ik moet zeggen dat ik het zelf ontzettend leuk vond om uit te zoeken, want ik kwam ja. op het ene gekke verhaal naar het andere. Ja. En dat, eh, ja, dat maakte het ontzettend leuk om het te schrijven. Je vertelt ons dat je niet wou moraliseren in dat boek, heel kort nog rol maar er zit wel iets impliciet moraliserends in, want het loopt met al die luidjes slecht af. <laughs> ja, van sommigen, van een groot aantal, is niet bekend wat er mee gebeurd is. Hè. Dan, dan verliezen ze geld of ze worden veroordeeld of zo, en dan Verdwijnen ze van het toneel. En uh, de meesten, inderdaad, die raken ook hun geld nog kwijt. Nee. En sommige, een enkeling wordt vermoord, en een ander die, uh, <laughs> ja, die sterft uh, in duistere omstandigheden. Een arme en eenzame dood. Een arme, arme ja. en eenzame dood, ja. ja. Goed, Roel Jansen, uh, het boek Grof Geld uitgegeven bij de bezige Bij. Ja, oké. Okay. Vanmiddag wordt het gepresenteerd. Dus ik mag hebben gezegd... dat. Resultatie. Ja, en vanaf morgen in de winkel te ja. krijgen is heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay. En wij gaan luisteren naar onze muzikale gast van vandaag... vanuit San Diego in Californië. Is hier bij ons Gregory Page. En hij zingt van zijn laatste album Promise of a Dream... het nummer Right or Wrong. tell you all the dreams I have I'll write them in a song Feelings from my pen to paper They ain't right or wrong Sometimes my heart breaks into pieces But I ain't where I belong Out of my trees what I'm feeling That ain't right or wrong There's just Street No one sees you The princess waits for her prince charming But he may never come Who says fairy tales can't harm you Gregory Page met Right or Wrong. Thank you very much. And have a nice tour here in Holland. Als u wilt weten waar hij optreedt... morgen is dat in ook in Den Haag... en 8 februari in Paradiso in Amsterdam... ga naar onze site www.villavpro.nl. Daar is een link naar zijn eigen site, GregoryPage.com. U kunt kiezen en dan kunt u hem blijven volgen. Wij zijn terug naar het nieuws met Klinkende Munt. Vrijwel alle Nederlandse jongeren zitten op een sociale netwerksite.